Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dik het NOS-journaal. De aswolk uit IJsland heeft de internationale luchtvaart... tot nu toe ruim 1,3 miljard euro gekost. De brancheorganisatie voor de luchtvaart, IATA, noemt de crisis rampzalig. Vorig jaar leden vliegtuigmaatschappijen... door de recessie samen zo'n 7 miljard euro verlies. Voor de uitbarsting van de IJslandse vulkaan... verwachtte de IATA voor dit jaar een verlies van 2 miljard euro. Maar dat wordt dus nu veel meer. Volgens het meteorologisch Instituut in Reykjavik spuwt de vulkaan nog een beetje rook met as. De rookkolom bereikt een hoogte van 3 kilometer. Bij de aardbarsting van vorige week was het nog 11 kilometer. Verder is de wind bij de vulkaan gedraaid. Dankzij de zuidenwind waait de rookpluim nu naar de Noordpool. Bij driekwart van de basisscholen is het onderwijs onvoldoende prestatie gericht. Dat concludeert de onderwijsinspectie in haar jaarverslag. Vooral het rekenonderwijs schiet tekort. De scholen stellen wel vaak doelen voor wat een leerling moet kunnen en weten... maar ze controleren niet of die ook gehaald worden. Verder denken de scholen te weinig na over hoe ze die doelen kunnen bereiken... en wordt lesmateriaal te weinig aangepast. De inspectie vindt dat scholen het niveau van leerlingen... vaker tussentijds moeten toetsen. FNV-bondgenoten heeft met staalconcern Coores... een akkoord bereikt over een nieuwe CAO. Werknemers krijgen 0,75 loonsverhoging... en een eenmalige uitkering van 200 euro... De vakbond heeft de aangekondigde acties opgeschort en legt het akkoord volgende week voor aan zijn leden. Bij Corus werken bijna 10.000 mensen. FNV-bondgenoten heeft ook met containeroverslagbedrijf ECT in de Rotterdamse haven een CAO-akkoord bereikt. De werknemers legden de afgelopen week een paar keer het werk neer. Ze eisten een CAO die voor alle terminalbedrijven in de haven zou gaan gelden. Zo'n CAO komt er niet, maar wel krijgen de werknemers van ECT een loonsverhoging. Bij ECT werken 2400 mensen. Het weer wisselend bewolkt in het noorden enkele buien. Het wordt 8 graden op de Wadden, een graden of 12 in het zuiden. Morgen afwisseling van wolkenvelden en zon bij 10 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu Inspiratieradio.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 Oké, okay, kunnen ja. ze dat boek via je website bestellen? Ja, op de website www.crystallize.com kun je dus klikken op de homepage, klik je op het e book Het plaatje staat ook daarop en dan kun je het bestellen via de website. Oké, okay, hartstikke mooi. Okay, klinkt goed. Nou, het is een heel verhaal, een heel blok geworden eigenlijk wat Rob heeft overgenomen en wat prima...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 Ja, waarschijnlijk wel. De, uh, ik weet niet uh, precies hoe het zit, maar ik weet wel dat zijn hier ook is uh, ja, een van de betere kwaliteiten. Ja, ja. Um, over de dansen gesproken. Ik heb uh, toevallig veertien uh, dagen, uh, nou toevallig, Vindhoorn achter de rug. En daar heb ik ja. uh, de Astro-Shamanic uh, Trans Dance gedaan. En dat is wow. dus met oh. gesloten ogen en uh, met een man of zestig in een uh, ballroomzaal van een heel groot gebouw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 Ja, fantastisch. Dankjewel. Dankjewel, Dankjewel dag, Nicole. Dag. Doei, okay. doei. Dag. We gaan Up to da. Come on. Everybody look around. There is a reason to rejoice, you see. Everybody come out. But that's the meaning to sing in joy Everybody look up and do the hope that we've been waiting for is glad because the silence fear and dread is gone Freedom you see It's got a heart singing so drop for me Just look about Go to yourself to check it out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 Everybody be glad Because the sun is shining just for us Everybody wake up And do the morning into happiness Hello world it's like a different way of living now And thank you, world We always knew that we'd be free, free, free somehow In harmony show the world that we've got liberty It's such a change Ross and Lips are in the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 Ja, dat uh, was zo dat je bent dan met 60 mensen in een zaal. En dan word je intuïtief. Dat is wel heel mooi van, deze, van de Open Circles Academy. Dat doen ze dus ook allemaal intuïtief. Je wordt intuïtief, word je getrokken naar elkaar. Ja. En dat was bij ons zo bijzonder. dat je, uh, je werd als het ware als een magneet naar elkaar toegezogen.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 The falling out of a hole in your brown of a core. They never said your name, but I Ja, altijd jammer om uh, in zo'n mooie, mooie solo uh, te stoppen met het, uh, met het nummer. Maar goed, uh, het is niet anders, uh, anders komen we natuurlijk in uh, tijdnood. Uh, dit was uh, Donner Summer met uh, On The Radio. Heb ik uh, zelf uitgekozen voor, uh, voor Crystal. Vond ik wel uh, toepasselijk. Um, we gaan nu naar de, de agenda en die wordt uh, voorgelezen door, uh, door Richard. En jullie hoorden allemaal Rob spreken. Goedenavond, Dan hebben we hebben nu de agenda voor de komende maand met hier en allemaal leuke lezingen en workshops over spirituele en psychologische onderwerpen.